Mark Fischer met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft kritiek op de manier waarop staatssecretaris Wiebes de reorganisatie bij de Belastingdienst heeft aangepakt. De coalitiepartijen en de oppositie vinden het verkeerd dat het personeel uit de media moest vernemen dat er 5000 banen verdwijnen. Wiebes antwoordde dat hij dat zelf ook betreurt. Zowel VVD als PVDA is bezorgd over de gevolgen voor het personeel. Onder meer SP, CDA en D66 vragen zich af hoe het banenverlies is te rijmen met de hoge werkdruk bij de dienst. Het antibioticagebruik in de veeteelt is vorig jaar nog maar licht gedaald... blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Vorig jaar daalde het antibioticagebruik met 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Sinds 2011 was de daling jaarlijks 20%. De daling van vorig jaar komt grotendeels op het konto van rundveebedrijven. In de pluimveesector steeg het gebruik juist weer met 21%. Daar is volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen nog geen duidelijke verklaring voor. Het terugdringen van antibiotica gebruik is nodig... om te voorkomen dat bacteriën voor de middelen ongevoelig worden. Bij de Duitse stad Kleef, vlakbij Nijmegen... hebben twee gewapende mannen een man bevrijd... die was veroordeeld voor diefstal. De man werd in een afkeerkliniek behandeld voor drugsverslaving. Hij was onder begeleiding op weg naar een arts in Kleef. Zijn begeleider werd vanmiddag onder begeleiding van een vuurwapen... door twee mannen uit de auto gesleurd. Meteen daarna gingen drie er in de auto vandoor. De Duitse politie gaat ervan uit dat de daders de 27-jarige man wilden bevrijden. De dief is ongevaarlijk en ook geen lid van een criminele organisatie, zegt de politie in Duitsland. Het weer volop zon, maar landinwaarts ook stapelwolken. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen droog, afwisselend zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste fiets staan vanmiddag in het midden van het land, rond Utrecht, maar ook bij Rotterdam. De fiets met de meeste verdraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Van Afrit Bunschoten staat 6 kilometer na een ongeluk. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Breukelen en Utrecht 10 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 6 kilometer. A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. De N57 Rotterdam richting Brouwersdam is dicht tussen Hellevoetsluis en Rokanje. De politie is daar bezig met een onderzoek naar een ongeluk. Maar als het goed is gaat de weg rond 5 uur weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM, in 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Friste morgen in Parijs, gewoon mijn best. Bonjour Akané, mais n'importe ce que je mon amour, moi ma seule tu es très belle. Et c'est vrai. Je suis né landais. Oh! Je parle un petit peu français et c'est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 En gebeurde iets me mij. Tun zei zei. Je suis néerlandaard. Oh, je parle un petit peu français. En ik like <laughs>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 Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6. Zes...